Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. Het vliegverkeer van en naar de drie luchthavens van Moskou... heeft vannacht enkele uren stilgelegen, melden Russische staatsmedia. 24 vluchten liepen vertraging op en acht werden geannuleerd. De staatsmedia vermelden niet waarom het vliegverkeer werd stilgelegd, maar waarschijnlijk heeft het te maken met een gelijktijdige dronaanval op de Russische hoofdstad. De burgemeester van Moskou zegt dat de luchtverdediging een drone heeft neergehaald in een dist district op zo'n 50 kilometer van het Kremlin. Volgens hem zijn er geen slachtoffers gevallen en richtte de drone geen schade aan. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt is in de eerste week van zijn bestaan meteen de grootste geworden in een peiling van INO Research. Nieuw sociaal contract zou kunnen rekenen op 31 zetels, drie meer dan de combinatie PvdA GroenLinks, die onder Frans Timmermans op 28 zetels peilt. De coalitiepartijen van de huidige demissionaire regering zouden samen nog 36 van de 78 zetels overhouden. De VVD zakt van 34 naar 22 zetels, terwijl het CD. ...bijna weggevaagd wordt. Van de 15 huidige zetels zouden er nog drie overblijven. Ook D66 zou fors achteruit gaan van 24 naar 7 zetels. De BBB, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen... ...zou volgens deze peiling 13 zetels veroveren. De politie heeft in de Rotterdamse wijk Schaarloos twee vrouwen en een man aangehouden na een steekincident. Dat gebeurde rond 1 uur vannacht. Een 20-jarige Rotterdammer raakte daarbij gewond. De politie vermoedt dat een ruzie in de relationele sfeer vooraf ging aan het steekincident in de groepstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, buien, maar ook af en toe zon. Het wordt 21 graden. Ook morgen wisselvallig met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan maximaal 21 graden.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 Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Oebak leeft. Wacht even hoor. Het is, het is een, ja. Ik heb vanochtend wel geprobeerd, maar het, hij doet het gewoon niet. Echt niet. Nou, dan moeten we toch maar... Ja. Nee, niet bedoel ik niet. Ik wil het lezen. Ja, dan gaan we met de trekker naar naar transport. De, de sticker even plakken aan de binnenkant. En dan mag ik er zo langs natuurlijk. Nou goed, het is natuurlijk een weekend vol gebeurtenissen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, de Grand Prix natuurlijk! Ja, ja. Yes, gisteren al begonnen. Wat een drukte in zandvoert. Uh, ja, sorry. Wat? My oh oma. Ja, ik weet dat de fiets natuurlijk. En dus ik moet helemaal omrijden. Nou, ja. Ja, helemaal valt er mee. Maar uh, je moet wel even nadenken van waar je naar gaat. Oh jeetje. Want Anders gaat het allemaal niet. Nee, nou, het is, uh, het is een drukte van je welsten. Oranje, oranje, oranje. En uh, de een, ik ben met een uh, vrij kaartje binnengekomen. Want anders is het gewoon in Zandvoort hoor. <lacht> niet. En uh, jij bent met de bus. En jij bent gewoon op de fiets gekomen? Ik heb op de fiets. Ben je oh. met de bus gekomen? Ja, oh, ja, ja. Twaalf ja. Ja, ja. Ja. 12 minuutjes. Dan 12 ja. 12 ja. minuutjes. Ik ga denk voor het mag doen. Kijk. Ik had het privilege, want ik zat alleen in de bus. Dus ik had een heel leuk gesprek met de busje. Oh, het gezellig. Ja. Oké, okay. ja. kijk, dat is ook wel weer leuk natuurlijk om uh, telecom, op, op, op deze manier weer tot nieuwe ideeën te komen. Ja, ja. dat dus, ja. Dus, je is gedwongen wordt. Je moet dus toch wel bijzonder om mee te maken dat van heel zand wordt dus afgesloten. Echt elke sluiproute staat een bord ofzo. Ja, net hoor je ook reclame. Yes. Ook geopend op zaterdag. Nou, ik denk haast dat die uh, niet open is vandaag. Want je merkt gewoon met sommige dingen, zoals de kapper, niet open op, uh, op nee. zaterdag. En uh, die zit dan in de haltestraat. En ik van, nou ja, er zijn best nog wel mensen die toch overdag daarheen kunnen. Ja, lijkt me ook wel. Maar uh, nou, heel vreemd. En, uh, maar ja, of, te, of te denken, we gaan alles kijken. Ik kijk normaal nooit naar de Grand Prix. Moet ik nou in de hele tijd de kijken? Nee hoor, nee. niet goed. Nee, uiteindelijk moeten ze dus ook, ook in de shop gewoon opengooien. Want die gaan natuurlijk ook echt hele gekke dingen laten zetten. Ja, nou, heel leuk gewoon. Voor alles Max gaat winnen natuurlijk. Ja, ja zeker. Gaat de naar de tatoeageshop. Nou, wat, ik heb ja. me er niet helemaal in gelezen. Maar op een of andere manier schijnt het toch uh, dat hij dat een hele grote kans heeft dat hij uh, dat wel gaat winnen. Gaat er een lijntje? Ja, telefoon. Gaat er een Ja, maar die, ik denk daar. Een, een, een telefoon voor, uh, voor, voor iemand van het ja? Heb zo. ik een verbinding? Hallo, goedemorgen. Ja, met, met wie? Met wie? Met uh, ZFM, de radio. Ja, ik met heel Wilco Toebak. Ja, klopt, dat ben ik. De Die... legendarische uh, uh, <laughs> tobak Leef. Jazeker, en wie bent u? Ik zweek met Even Visser, RG280. Oké. Okay. Ah, wat grappig. De concurrent? Ik u een uh, ochtendshow. Ja? Ja. Uh, met, met, uh, ik help uh, Bart even, Bart Frère Jean. Dat Jij zit uh, op een andere golflengte, zit je radio te maken. Ja precies, daar ben ik nu een uitzending bij, je, of niet? Je bent ja, een in de uitzending. Nou, ah. oh, serieus, ja, dat wist ik niet. Nee, klopt. Dat moet <laughs> dat ik altijd ja. even melden. Dat goed. is het risico, hè? Ja, dacht, misschien, misschien is het leuk om even met elkaar te schakelen, dat noemen ze we ook wel cross-talken. Ja? Dat, dat wij dus uh, straks even met elkaar bellen, want wij zijn erg benieuwd hoe het zit met het uh, circuit op zandvoort en of jullie daar een beetje zicht op hebben als lokale oproep. Op Oké. Okay. Ah. Ja. En daar zijn we gewoon ontzettend nieuwsgierig uh, over. Ja? Um, dus kunnen wij straks uh, even uh, met elkaar bellen? Dat we een soort van uh, beldate ja. hebben? Dus goed idee, uh, laten we dat proberen. Ja, dat, uh, dat we tegelijkertijd. Op... Zitten we nu ook live uh, bij jullie in uitzending? Ja, nee, nu ben je nog niet live bij ons. Oké. Okay. Uh, goed, ik zal me even voorstellen aan de, aan de, aan de, aan de liefluisteraar. Even kort, Evert, want. Uh... Je hebt antwoord. Ja? ja. Uh, mijn naam is Evert Visser vanuit Egmond aan Zee en uh, ik spreek je straks. Uh, graag okay. weer even. Dus goed, nou, ik spreek je later, oké? Okay. Oké, okay, okay, Hoi! hoi. Zoverre even. Die ken ik wel van een andere radioseizoen, Waar ik ooit probeerde te solliciteren. En daar wilde ik heel veel geld voor. En dat wilden ze toen niet. Dus dat ging toen niet door. Nee, je begrijpt allemaal wel. Leuk dan... dat je bij ons bent. Ja, je hebt heb een grote doorbraak gemaakt hier. Bij en zo dat verhaal. bedoel ik. Nu krijg je drie knik, daar maar twee knikken. Zoiets was het. Ja. ja, dat was weer een. Uh... Ja, ik heb dat vaker gezegd. Uh, een epifaan moment. Zeker. Nou, twee uur lang lab. op de radio en hier en daar een leuk plaatje. Nou, laat maar eens horen. Wat je muziek heb je voor zo'n raceprogramma uitgezocht dan. No, you stop your pedal well for it, I Drive like Maria. I was running down the beach the other day. I felt the sun burning all the bad things. Met de krasant achter moet die kiezen. Drive like a Maria en alweer een oud plaatje. En dat heet Deep Blue. Nou, die blauw is het niet echt. Het is een beetje regenachtig, maar ik hoop dat het straks allemaal weer droog wordt. En dat we er een heerlijke dag van kunnen maken. Ja, het is toch een hele uh, heuglijke dag hoor. Zeker. PVV-leider uh, Geert Wilders vindt het ook. Want gisteren op het nieuws hoorden we natuurlijk dat hij de bejaarde in de kamer was. Want wat was het ook weer? Van de staai neemt afscheid hè? Ja. U neemt afscheid als Nestor, want u bent nu het langzittende kamerlid. Nestor. Geert Wilders is straks uw opvolger als langzittend kamerlid. Is er nog een boodschap voor hem als Nestor trouwens? Nieuwe Nestor? Veel wijsheid toegewenst. <lacht> ja. Ja, veel wijsheid dan PVV-leider Geert Wilders. <lacht> Gaat dat u nog komen denk je bij Geert Wilders? Nou, hoewel. Zilkens had natuurlijk wel gezegd dat, dat ze misschien met hem wilden samenwerken. Ja, zij wel. Ja, zij wel. De andere partijen niet meer. Die denkt ook van, uh, ik wil hem uit de oppositie vandaan. Dan laat hem maar eens ermee denken. Kom maar ja. op. Geweldige ideeën. Van, nou goed, van de Staai En wie zijn er al niet meer opgestapt, joh, in de politiek? Atje Kuiken. Ja. Ja, en, van de week. En Wopke, die is het, uh, die is iets anders gaan doen. Ja, functie elders, hè? Ja, ja. functie ja. elders. Ja, dus... <laughs> om zich ja. daarentegen. Nee, die liet heel lang op zich gewacht. Die zegt van. Nee, ik moet even nadenken. Ik moet even nog heel lang nadenken. En dan kom je met. Wat was het weer? Hulp het contract? Nou, hij uh, wordt, uh, waarschijnlijk wordt hij volgende week vrijdag uh, voorgedragen <coughs> als uh, EU-commissaris. Wie? Om. Ja, Wopke, ja, maar ik heb wat over omzicht. Wat? Oh, die heeft een nieuwe partij opgegeven. Ja, die heeft een nieuwe partij opgegeven. Uh, Laat in één keer zeggen hoe die heet. Contract. Contract. Contract. Contract. contract. Uh, Nederlands contract. Uniform of zo? Nee. Ja, zoiets. Ongelijkheid contract. Nou ja, goed. Nee. Okay. Hij gaat het helemaal anders aanpakken. Dat hebben we eerder gehoord. Nou ja, goed. Omzicht maakt het niet heel groot. Hij zegt, we begin klein beginnen. En dat is ook wel in mooi natuurlijk. En wie ging er dan meer weg? nog niemand. nieuw sociaal contract. Nieuw sociaal contract. Het is een oud uitgegeven meerdere. De politieke leiders wilden daar vroeger al mee in de haal gaan. Dat ja, is nooit gelukt. Nou, het wordt een uh, CDA 2.0. Ja, klopt. Ja. En uh, onze vriendin Lucie Werner. Lucie Werner? Ja, ja die vlaagde ook ik. de Tweede Kamer. Maar ze nee. heeft destijds al aangegeven. Uh, bij aanvang dat het van plan is geweest om vier jaar uh, in de Kamer te zitten. Oh, ze heeft het al aangegeven. Ze ja. dus ja. heeft die vier jaar volgemaakt? Nee. Nee, hè? Nee. Oké, okay, nou, wel erg jammer dan. Wat volgens mij was dat erg bedreven. Jazeker. Heel sociaal. Dus ja. uh, We zullen het allemaal zien. Een frisse wind. En ik moet zeggen, ik heb de, de hoog, hoog opgeleide jeugd hoog zitten. Want ik heb er al toe een paar op mijn uh, groep staan. Die komen dan even gewoon snuffelstage doen. Die, die komen dan werken in een werkvlak waar ze echt nooit terecht gaan komen. Ja, maar het is gewoon een soort sociale stage, ja, dan, hè? Ja, weet je wel. Je oh, okay. dat, op dat niveau gaan we echt ons echt nooit toe laten. Dat gaan we, zo laag gaan we nooit zinken. Kom eens bij ons op de groep staan. En dan, zeggen ze dat ook, hè? Nee, dat zijn wij oh. er altijd voor de maar, maar hoe zij met cliënten omgaan en de inzichten die ze hebben... denk ik, what the fuck is gewoon een heel ander mens? We hebben nog nooit gehad van Dus dit jaar. Ik denk echt dat de nieuwe generatie jeugd best wel iets kan betekenen. Ja, maar je, dit soort jeugd kan je ook gebruiken om te zeggen... van, nou, wij doen dit altijd zo en zo. Heb jij ideeën hoe we het beter kunnen doen, anders kunnen we doen? En dan, komen ze, dan moeten ze, een soort, ze moeten altijd een soort stageverslag doen. Of iets in de, inleveren. Dus dan kun je ze een bepaald onderwerp meegeven. Doen jullie dat? Ja. Uh, nou, ik, ik begeleid ze niet altijd. Maar is het een dag vaak dat ze komen. Dat is maar één dag. Oh. Eén dag, de hogeropgeleide, geleidheid. Oh, atanemen, in dag. gymnasium, dat soort dingen. Universiteit, weet je wel. Je moet eens even kijken wat het gepupel met mee bezig is. Ja, je kan ze ook heerlijk even misbruiken ook met hun heerlijk, ja. digitale kennis en zo. Ik dacht op de wc. Nou, <laughs> doe maar niet. <laughs> <laughs> Kus op de mond, vol op het gezicht. Dat klinkt heel, heel. bekend. Ja, nou. Zeker. Ik ga niet aftreden, zeker. Goed, wat uh, speelt er zo in de wereld? Ja. Ik heb een bericht uh, gevonden dat ik dacht... Van, dat wist ik helemaal niet. Nee. Maar het schijnt dus dat ze uh, op het uh, Grand Prix terrein... volop reclame maken voor Velo of Ja. Yeah. Dat is in, in, in ons land een verboden merk... voor nicotine zakjes van uh, tabaksfabrikant British American Tobacco. Alles is toegestaan. Als er maar geld oplevert. Nee, het is niet toegestaan in Nederland. Oh, oh. oh oké. Okay. Is dat zo'n zo ja, soort Ja, het lijkt eigenlijk een beetje, ja, vroeger had je van die pruimtebak. Ja. Is het dan zoiets of zo? Ja, klopt. Ja. Ja. Is, uh, er zit een poeder met nicotine in een heel klein zakje. En die ja. stop je dus onder je bovenlip. Klopt. En dan krijg je nicotine binnen via je slijmvlies en speeksel. En het wordt ook wel snus genoemd. Oh ja, snus. Het is in Nederland verboden. Ja. Maar ja, het is wel verslavend. En de gezondheidsfondsen voor rookvrij vinden het echt eigenlijk onbestaanbaar... dat in Nederland reclame nu gemaakt wordt voor een product dat bij ons verboden is. Ja. En ook tijdens de promotie van McLaren in Nederland wordt ook volop reclame hiervoor gemaakt. Echt waar? Maar ik heb er echt zo van... Grote borden aan de zijkant. Ja, maar ik denk van, goh, ik zou het best wel eens willen kijken snel of, of dat rijden. lekker is of zo. Nou, ja, dan, dan, dan, dan ga je straks lekker naar het circuit. Dan ga je, ja. of hier in het dorp, dan Gaan ga ik je even vragen. Ja, Staan ja, ze daar heeft. dan uh, langs de weg van, wilt u er eentje proberen, meneer? Ja, ja. Al, echt, als je de Grand Prix wil, sponsor, alles is toegestaan. Als het maar... Uh, Cash oplevert. Ja. Oliegiganten die ontzettend foute beslissingen. Hoppa, laat ze me sponsoren. Ja, maar die, die, die van de KWF-directeur. Dat mm -hmm. kan ook. Uh, weet het nou wel? Willem Bienefonds. Willem ja. Die, die, die uh, van der Gils. Die zegt: Laat maar weer zien hoe de tabaksindustrie er alles aan doet. om jongeren verslaafd te blijven maken. Maar ja, het is ook. Van, ja, anders dan gaat die hele kankerindustrie. Die, die, die, die, die, dat levert ook ergens voor heel veel geld op, denk ik. Ik weet het niet. Ik vind het heel raar. Want ja, Vaak maar is het zo dat als gemoeid. je. Iets doet tegen de, de lijn of tegen dit of dat. En dat dan vaak uh, mensen van, van die firma zelf er het meeste sponsoren. Terwijl zij er eigenlijk geen baat bij hebben. Want dan, dan wordt er minder gerookt of er wordt minder gedronken. Er wordt minder suiker gegeten. Ja. En, uh, en maar degene die het meeste dat geven... die zitten dan altijd in die, uh, in die taskforce... die dan gaat zorgen om, om het meer, beter te maken of zo. Ja. Heel apart. ja Nou ja, goed. Ja. Aan de ene kant kan je denken, ze doen eigenlijk iets goeds... in plaats van iets fouts, ze nee. geven geld... Maar dan moeten ze eigenlijk gewoon lege borden neerzetten. Lege oh, borden. Reclame voor oh, niets. Reclame voor niets. Maak je hoofd leeg. Maak je hoofd leeg. Ja, zoiets. <laughs> dat is het mooist hè? Nou goed, straks nog veel meer. Want we hebben zoveel tekst. Hier in het oogste plaatje. Experts hebben een nieuwe plaatje uit Learning. How to live and let go. Live and let die. Zo is dat. Oh, dat is van. een uh, ding. Uh, uh, uh. nou, goed. Jezus. Ah. We'll To your soul, tell me that you're satisfied Your love felt so meaningful That message you learned to so cool, I found you with the love still found I found you with the love still found You've been waiting for someone like me, baby, to make you happy Na de Valtje, denk S10 maakt eindelijk leuke muziek. Nee, is toch het is nog net een vandaan, maar ze heeft we iets weg van S10. Ze kijkt alleen minder dramatisch. Eddie Beans komt uit Engeland vandaan en ze maakt gewoon die heerlijke muziek. En het is uh, het Over Hills. Het is Ja, daar had ik ooit naar geluisterd, denk ik vroeg. En daar heeft ze haar versie van gemaakt. En daarvoor nog Car Crash Culture. Laten we hopen dat het niet dit weekend gaat gebeuren. Car Crash Culture, dat was die Experts, ze hebben een nieuwe plaat uit. En uh, goed, we kijken even de wereld in. En vandaag in de telegraaf te lezen. Oh nee, dat doen we straks. We gaan eerst even. We schakelen eerst even over naar. Linkerhand, Marco. Zeg het eens, ik ja. ga van start. Ja. Heb je het gezien over Trump? Uh, Trump uh, heeft zich gemeld bij de gevangenis. Gezien, ja, de mug. Ja, de mugshot. Ja, ja ik, uh, ik zie die foto. Zorg dan voor mij. Dan denk ik, nou, wat is de Amerikaanse vlag op een beker? Dan heb je Wanted dan heb je de man die. Je ja, zoekt. Maar ik dacht echt, ik vond het toch best wel een uh, gestijlde foto. Ik had meestal had die dat die gewoon recht van voren ja. werd genomen of van de zijkant. Ja. Nu heel heel geposeerd, hè? Heel geposeerd. Ja. En van bovenaf een beetje. En dan beetje ja. boos kijken. Dat mij ja. heeft hem echt een paar keer over moeten ja. doen. Ja, ik vind het fantastisch. Maar wat ik helemaal mooi vind is dat. Uh, je ziet hem aankomen in zijn privéjet. Yeah? Hij, loopt, uh, hè? hij loopt het vliegveld af. Yeah? Wordt geëscorteerd. Naar de gevangenis. Yeah? Twee uurtjes is hij daar geweest. 200.000 dollar betaald. Geëscorteerd weer terug. En neemt zijn privéjet weer terug naar huis. Allemaal ik reclame, hè? Ik vind het gewoon... Ja, ik vind het gewoon uh, nou, fantastisch, fantastisch wil je niet gebruiken. Nou, nou, nou, ik heb nu al je, gezegd. Nu wel gezegd. Maar je had meer zo. N... Bizar. Bizar. Ja, bizar gewoon. Het is allemaal reclame, want er zijn altijd mensen in Amerika... die zeggen, ja, maar het klopt toch gewoon niet. Ik ga echt op mijn maar Hij heeft echt wel ja, hart ja. op de goede plek, hoor. En op het moment dat hij aan is gekomen in uh, Atlanta... Uh, stond zijn advocaat daar klaar... die oh, ja. hem dus ook in het proces uh, gaat leiden. Maar ja. er was van tevoren nog niks besproken wie of wat. Maar nee. hij is dan voor Georgia, de staat Georgia... de beste advocaat. Ja, klopt. Die hebben ze nooit weer uh, handen geschud. En je uh, nee. bent mijn advocaat? Oké, okay, nou ja. doe je best, hè. Er zit een leuk baantje aan vast. Dan kan je zo landsadvocaat worden. Nou. Dat weten we in Nederland. Als je dat bent, dan, dan heb je de te bedrogen. Dan kom je er nooit meer vanaf. Helemaal goed. Vandaag wat heb jij te melden vandaag? Nou, in het telegraaf gelezen: de pensioenpot vol met vergeten geld. Hmm. En dat oh. schijnt opgelopen te zijn het afgelopen jaar. Eh, tot en met 2,4 miljard euro ja. Ja. Is, dat, is die pot. En dat schijnt er schijnen plus minus, wat was ik het, 370 tot bijna 375.000 mensen hebben dus recht op een pensioengeld. Ja, en dan zou je denken, als je het nu zo vertelt... Nou. dat uh, die mensen zijn toch te vinden middels een BSN-nummer. Ja, dat ja, lijkt me makkelijk. Maar... Ja, maar als ze nu al overleden zijn... Ja. Dat geld dat, dat blijft in die pot zitten. Nou, dat ligt eraan. Dat ja, jij welke... op de 67ste overlijdt, heb je, hebt je hele jaar pensioen hele leven pensioen opgebouwd. En je hebt geen kind. Uh, nee, oké. Okay, ja, da ja. maar, maar dan gaat het toch altijd naar de erfgenamen toe? Nee, joh. Dat is nee. geen bankrekening. Okay. Nee, dat is het hem juist. Oh. En ik heb nu zelf iets naast mijn pensioen opgebouwd. Nu op. ja. En als ik dan doodga, dat bedrag dat gaat wel in één naar mijn kind. Oh, oké. Okay. Okay. Maar nou, uh, het andere is gewoon weg. Behalve ja. als je dus uh, getrouwd bent en uh, dan, dan krijgt de partner wel een gedeelte. Ja. Niet alle pensioenfondsen doen dat. Die zeggen van ja. de, bij de achtergebleven partner, daar gaat niks naartoe. Dus de, behouden ook die pensioenfondsen die houden ook dat geld. Ja. Dus de, de kunst is volgens mij, lekker lang leven, Dan gaat de pensioenpot op. Nou goed, ja, ze ja. Maken er op wel. Maken. het lijkt net of zij er niks aan doen, maar ze doen echt alles eraan. Hè. Ze hebben echt heel team erop gezet om dit te achterhalen. Waar moet dat geld naartoe? Leven die mensen nog? Zitten ze in het buitenland? Want heel veel van deze mensen zitten in het buitenland. Je hebben allemaal geen idee, joh, krijg ik nog geld uit Nederland? Wat is dat toch fantastisch. Land. Ja, oh, die vergeten ja, en Dat kunnen bedra bedragen zijn van 100 euro per jaar. het is dus niet per maand, per jaar. Tot en met een uitkering van 15.000 euro jaar. per jaar. Dus het kan echt ja. wel oplopen. Maar ja, 375.000 personen, ja, dan deelt dat 2,4 miljard. Nou ja, dan, ja. Wat ja. wist je trouwens? Want Dat hoorde ik ook van iemand. Die woonde in Spanje en die had dus een uitkering uh, van de gemeente... Of van, van, van, van een, een fonds. En uh, als je in, daar woont... dan hoef je eigenlijk geen belasting te betalen. Dus uh, daarom wil Spanje wil graag die pensionades hebben. Yeah. En dan hoef je geen belasting te betalen. Want dan, dan ga je ook alles uitgeven daar in Spanje. Oh ja. En dat vond ik, dat vond ik eigenlijk ook wel een slimme set. Ja. Toch? Maar oh, ja, dan, uh, dat scheelt dan uh, 40 of zo, zeg maar. Dus uh, als je 10.000 euro hebt... dan heb je dat ook echt nog geen zes... En dan ga je in Spanje ook leven als god in Frankrijk. Nou ja, dat hoor je al vaak. Ik ken ook wel mensen die zijn bijvoorbeeld naar Frankrijk gegaan. Omdat het daar toch interessant is om daar te gaan wonen. En dan ja. als je klaar bent met werken dan ga je daar wonen. Ja. En dan heb je een zomerhuisje in Schorland. In Nederland? Gewoon zo'n klein dingetje. Ja. Is het TV na toch? Nee. Nee. Oh, Schorgel, Schorrel. ja. Schorrel. Maar dat hele grote duin. Oh, die. Daar. Oh, oh. Waar je naar beneden gaat en je bek ja. vol met zand hebt uiteindelijk. Doe je één keer. En dan zie je waar de Noordzee de kus -kus. Nou, dan moet je echt je best doen, hoor. Moet er echt helder zijn in één keer. Dat is het ook zo. Tot straks is sprichten. Gebeurt er hier nog wat? Nou, niet heel veel. We zullen eens even zoeken. Vinden we vast wel een activiteit. Kit Havon. Vond je ermee? Geen idee. Maar hij heeft het wel over kaart. I'm throwing stones. Just to get you all alone. I wanna take you driving around. So come on, open a window for me. asleep And it's time to go creeping In a shadow of a town I feel like I'm alive With you as we ride Let's go stealing cars Oh in Geen idee. Alles weer over elektrische fietsen zou zomaar kunnen. Het is uh, de zaterdagmorgen en let's go stealing cars van Kit Harpoon. Toen wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. We kijken even wat er speelt in Zandvoort. De artistieke doorgangen zijn, in, uh, zijn officieel geopend. Mark Berenpoot die heeft er een mooi werkje van gemaakt. Schilderwerk staat er nou op. Nou, vind ik het wel een beetje. Of gewoon de kozijnen geschilderd zijn. Dat is het niet. Hij heeft er echt wel iets kunstzinnigs van gemaakt met vier thema's: Formule 1, Strand. KNRM en, en toen en nu. Altijd leuk om weer een afbeel oude afbeelding van wat ergens op te plakken. Weet niet hoor, daar ben ik nooit zo voor. Doe iets, iets creatiefs. iets. Uh... Maar goed, uiteindelijk is het uh, vorige week vrijdag officieel geopend door Jan-Jaap de Kloet. En een, een, een korte rondleiding. En het grappige zit een QR-code bij het kunstwerk. En als je dat scant, dan krijg je geschiedenis over die afbeelding. En wat erachter zit. Dus dat is wel heel erg mooi. En verder is het tot stand gekomen door stichting Strandkorros. Marcel Busschener is daarvan. En, eh, onder andere zijn er ook weldoeners bezig geweest. Wie waren het ook weer. Het zijn twee personen die in standwoord heel veel dingen doen. Uh, Peter, Peter Tromp en Hille Jansen. Die zitten schattig in voor uh, dingen hier in uh, Standwoord. Goed, vertel. Ja, er is, van een week heeft er een raceauto gestaan ja? uh, op de boulevard. En voor mijn gevoel staat hij nu bij Mango's zelf beneden of zo, dacht ik. Ja, klopt, daar staat hij nu. Ja, en, uh, maar je kan dus... Uh, het is een showmodel... Want de bolide van Max Verstappen is niet degene die dus gaat racen. Maar het is wel een van de auto's waar hij ooit in gereced heeft, volgens mij. Iedereen was er uh, vaag over. Ja, ja, toch? Toch? Deze wagen, toch? Nou, ja. schrijf je daar niet op, als je maar die het Maar het is een leuk ding. En, uh, ja, hij stond er wel leuk in de, in de glazen cabine. Dus Omdat je zegt net, uh, let's go stealing cars. Nou, deze neem je niet even mee. Nee. Volgens mij is hij wel goed beveiligd. Ik kan ook allemaal geen stoel achterin zetten als ik iets gevonden heb bij een kringelopwinkel. Nee, inderdaad. Je bent er wel snel, maar dan moet je weer terug je eigen auto halen. <laughs> Ik doe het nu niet? Goed, wat er meer? Ja, de Haarlemse taxichauffeurs die hebben gedemonstreerd... Hè, voor hier in Zandvoort... tegen ja, een weigering. Maar ik heb nu begrepen dat ze soorten of toegang hebben gekregen. Toch wel? Ja, okay. maar dat was wel, een, uh, was wel een dingetje. Ja, de doorvoerbewijzen, voorlaadbewijzen, ja. doorlaatbewijzen... die kregen ze niet. En door, ja, oneg, oneige, nee, oneerlijke concurrentie ze dan... want dan kunnen ze in Zandvoort wel een beetje... en in Haarlem niet... En uh, als ze van Harlem naar Zand vormen, gaat dat niet? Nou ja, uiteindelijk uh, schijnen ze zo heel veel geld mis te lopen. Ja. En dit wordt wel meegenomen met, uh, noem je dat? met de uh, evaluatie. Om te kijken of in de toekomst ze dat toch nog kunnen veranderen. Dat zou het ook wel mooi zijn. Ja. Protest. Ja, zelfs uh, de burgervader was er bij aanwezig in Harlem. Was, was bij de grote krocht, was anderhalf uur bezet. Ze hadden eerst op een andere plek, hadden ze toestemming gekregen. En uh, toen zijn ze toch geplaatst. Ja. Je zoekt wel een plek waar je een beetje lastig bent, natuurlijk. Als heeft het geen zin. Nee, nee. nee, maar ja, net als dat je natuurlijk afgelopen weekend had je toch Extinction Rebellion. Ja. Die waren toch ook flink bezig, Dat ja, ik al uh, begrijp. Ja, dat had te maken met. Wat had het ook weer, met, met een oliegigant die uh, uh, Wat was het ook weer? Een hoofdsponsor was van de Formule 1. En die had weer contacten. Nou ja, dat had ook weer te maken met boeings die verplaatst werden. Nou, boeings die verplaatst werden? Ja, boeings en zoiets en olie. En, nou ja goed, uiteindelijk hebben ze gedemonstreerd. Uiteindelijk zijn ze weggehaald. En gelukkig hebben de leveranciers voor de Formule 1 daar helemaal geen last van gehad. Nee, maar het, kijk, ze stonden ook niet op het op, Het was privéterrein, hè? Dus dan mag je ze er zo afhalen. En als het op de openbare weg is, ja. dan, uh, dan, dan komt het rijk erbij. Maar die, hier, zo, je kunt er zo eruit uh, okay. gaan. Maar dus blijkbaar, ze stonden bij de hoofdingang, Maar uiteindelijk zijn ze via zei ingegangen zijn ze toch nog... Uh, ze nog alle spullen naar binnen kunnen krijgen. Ja, ze zeggen ook, racen in kwetsbaar natuurgebied... is niet meer van deze tijd. Nee. Nee, Je mag alleen nog maar... Uh, digitaal racen natuurlijk. Ja. Nou ja, ik, ik zat gisteren nog... Zat ik nog even een, uh, een start... te kijken van wat een aantal jaar geleden... van de Formule 1. En dan het lawaai... wat daarbij vrijkomt. Ja, is niet normaal. Dat is ongelooflijk. Nee, daar heeft niemand last van. Heeft niemand. Nee, ook de dieren. Helemaal niemand last van. Maar uiteindelijk, ik kan me wel voorstellen... als dit allemaal elektrisch zou gaan worden... Doet er helemaal niks meer aan. Doet er helemaal saai is. Dus, dan, ja, dus ja, dan hou je hier toch wel een beetje aan vast. Dus laatste bericht geef ik aan jou. Ja, jongens, uh, we hebben natuurlijk drie dagen feest. En ja? Uh, nou ja, ik, ik zat eens dus even te kijken naar het programma van de Dutch uh, Grand Prix. Maar er treden best wel veel artiesten op hier. Noemen ze wat? Uh, nou, Flemming, oh, ja. Snelle en uh, Tino Martin. Maar daarnaast zag ik ook nog staan uh, André Rieu. Ja. Ik dacht, nou, van 16, 14 uur 46 tot 14.48 Ik denk, nou, dat is digitaal, die man. Ja, twee, twee, twee minuten. minuten. Nee, hij is er met een bus hij gekomen. Komt. Hij komt. Ja? Hij komt gewoon hij hier. Hij is er al. Ik zag hem al op het circuit staan. Hè, oh, met, serieus? Met ja? En hij, het was hij wilde wel met zijn volle orkesten. Dat waren iets van 70 mensen. Hè? ik denk, hoe doet hij dat? Nou, Want ik waar, waar uh, Ja, die bussen, die mogen dan wel door... Maar het uh, is dus echt een hele busvol. Die komt dan uit Maastricht. Ah. En dan, dan, dan zoekt hij een plekje natuurlijk van... Waar, waar moet je staan? Zet hem daar, meneer. Ja. Op het schijflak. Daar, in die hoek, ja. Op, is waar. op het, op het ja. Ja. ja. Maar hij gaat dus het volkslied uh, vertolken. Volkslied? Ja, maar ja. ja, ja. nou, ja, ik ben benieuwd. Maar goed, wel, wel echt een lekkere schingel. stevige muziekje. Wat sneller en meer. en maan. En maan. Oh, dat is van die dat Je denkt, oh, daar wil ik hard door rijden. snel field. mogelijk Zandvoort uit. Mental Theo treedt op. Ja. Mental Theo, oké. Okay. Nou, ja. Dan krijg je we wel een beetje een idee van... Uh... Excuses om oh, Maan treedt niet op. Dus Maan... Uh, jawel. Nee, Maan treedt niet op. So, excuses. Nee, snelle heeft natuurlijk ooit eens dat liedje gedaan met Maan. Blijven slapen. Blijven slapen, oh. ja. Oh, de ja. drama plaat over... Zou ik nou blijven slapen of zou ik naar huis gaan? Nou gast, als je zoveel moeite met hebt, dan ga je toch lekker naar huis. hè? Goed. Straks nog meer De bericht naar het tweede geweldige tijd. We gaan eerst weer even verontrustende muziek. Alex La Hey. They won't let me in. in. me er gewoon in? We look your mothers cover the club. Het kan toch zo simpel zijn, hè? Gewoon oh, lekker loopje. Is het John Deacon? Nee, geen John Deacon van Queen. Het zou zomaar kunnen. En het heet Won't Let Me In van Alex La Hay. The answer is always yes. Oh, ja. Die film heb ik laatst weer gezien. Die heb ik al drie keer gezien, denk ik. Met Jim Carrey, hè? Ja. Die moet dan ja zeggen op, elk, op elke vraag. En die komt in situaties terecht... Dan denk ik, oh, hoe kom ik hier nou weer uit? Ja, en dan moet je creatief worden. En dan kom je soms tot, tot mooie, mooie ideeën in de wereld, weet je wel. En dan staat hij in de dakgoten in de gast die uit het leven wil te. Uh springen, staat uh, hij toe te zingen met zijn gitaar en zo. Ja. En uiteindelijk eindigt hij, I got blisters op mijn vinger. En dat is ook weer een verwijzing naar The is Leuk. Oh, oh, grappig. Ja, dat moet je ja, allemaal ja. net ja. weten in natuurlijk. Goed, dit ja. was uh, Alexa Heep, hier in de Zaterdagmorgen. Ja. Kijk in de wereld in. Ja, en... ik heb een nieuws. Nou. Het komt via dieren, maar ja. het, is, het gaat wel over... De... Gebeurt er gebeurt natuurlijk al van alles rond de Grand Prix. En daar zouden we toch wat meer aandacht aan besteden. Maar het is nog niet geïntroduceerd als officieel onderdeel van de Formule 1. Maar al wel op het fietspad richting Zandvoort. Een sprintrace. In samenwerking met de F1-commentator Olaf Mol heeft de Koninklijke Gazelle... op de drukste fietsroute richting de Dutch Grand Prix een unieke actie gestart. En dagelijks komen daar meer dan 40.000 racefans nu hè, op de fiets naar de oh, Zandvoort. Oh, is echt gek ja. huis. En door de duinen, maar ook langs... Uh, het blauwe trempad. En uh, het is echt wel leuk. Want uh, er staat er dus gewoon ook iemand die staat de mensen af te vlaggen. En er staat ook een klein tribunetje. En er wordt er ook getoederd. Eee, weet je, dat is echt zo onwerkelijk. En ik ging gisteren gewoon op weg naar mijn werk. Ja? En toen zag ik dat. Dus ik had een heel klein filmpje gemaakt. Dus die staat op onze Facebookpagina. Okay. Het is gewoon te grappig. Het is gewoon een op. normaal fietspad. En je kan onderling gewoon bepalen of je even een wedstrijdje maakt. Ja, het ik denk meer... dat ze misschien zeggen... van nou ja Dat het net lijkt of ergens iemand afvuurt. Af, uh, Zo'n pistool ja? Maar het is echt gewoon heel grappig gewoon dat ze dan uh, juichen en dat die mensen dan wel van oh je, je, je, dan zit je een beetje in jezelf en dan word je weer van oh ja we ja. gaan naar de race wat leuk en, uh, ja het is leuk leuk gedaan en het schijnt ook dat gezelle enorm van fietsen heeft uh, gesponsord ja als je lekker heel, nee, noem het noem nee, het nee, toch even, even een keer. vol noem het ja, even nou, lekker ja ik vind ik het wel me. leuk ik vind het wel leuk zeker hm. nou leuk idee gewoon om even een, even een glimlach op de fietsers mond ja, ja. want ik bedoel sommige fietsers ook oh, zijn ook serieus want fietsen zo maar die hebben het ook best druk ook hè die hebben de operatie, ze hebben een koptelefoon op. Er is vaak ook iemand voor en achter zich zit en zo. Ja, het is zelf. wat ze bij zich hebben. Als jij zelf de andere kant op rijdt... Want ik kwam gisteren dus ook weer naar Zandvoort toe. En ik denk, nou, ik rijd maar over de Zandvoortsalaan zelf. Want het kon eigenlijk niet. Nee? Maar ik ben ergens gewoon langs de nek gegaan. En ik denk, daar is het rustig. Want ik heb zoveel tegenliggers. Het is gewoon eng. Uh, gewoon eng. Okay. Oh, de heen, gewoon ja. op de van Het is toch veiliger Misschien. om in de auto te zitten? Dus Misschien wel. Ook... Zeker. Goed. Marcus. Dat ja. Marcus nou Delft ja, het uh, circuit is... Uh, Weten jullie dat? Weet jullie dat? is 4,3 kilometer lang. Nee, dat wist ik vroeg nou, maar wel af, ja. Ja, nou exact ja. is het 4,259 kilometer. Is het toch ver verlengd of zo de laatste jaren? Omdat het natuurlijk geüpdate moest worden. Voor nou, de Grand Prix is het. Voor de Grand Prix is ja? van alles gedaan om ja. het uh, mooier te de, maken. Een Stukje door het natuurgebied. Oh nee, sorry. Nee, nee, nee dat nee, mag nee, niet meer. Nee, maar toen is dat schuine gedeelte gemaakt. Hoe heet dat, Marco? Dat schuine gedeelte? Ja, daar heb je drie... Het is -bocht, yeah. -bocht, is dat, is dat is de Luidendijkbocht of de krombocht of de Krombochten. de kombocht, dat is de Kombochten. Ja. Want we okay. hadden vorig afgelopen jaar hadden we ook dat we dus zo'n lichtjeswandeling hadden, dan gingen we ook over het circuit. Yeah. En dan kan je ook niet normaal lopen, want het is echt, uh, echt heel scheef. Okay. Okay. Dat hebben wij natuurlijk? Dat gefijt. Wij gefijt. Ja. Ja, wij hebben wij Fitja vorig jaar. Gefijt. Dat is een hele leuke. Maar, maar nog maar, even de... doorgaan he. Ja. Op die Ja. 4,3 kilometer. Ja? In totaal uh, de coureurs krijgen in totaal 72 rondes. Ja. En nou, wat de is de mag je, lab? Ja, wat is de tijd voor de lab? De lab? Eén yeah? nou, keer raden. Jezus, 4, zoveel kilometer. Oh, doe het niet, nee, weet ik niet. Anderhalve, uh, Anderhalve minuut of nou, zo? Oh, Anderhalve ja, ja, minuut, ja. En dan ietsje minder, 1,11. Ja. .11. En je hebt okay. afgelopen keer heb ook dansers hè? in die, uh, die labbocht. Oh, serieus? Lapdancers. Oh, is <laughs> hey, Ik moet zeggen, ik hey, zit te flauw. Ik zit op mijn werk, zit ik in een soort loop, groundhog day, elke dag hetzelfde. Maar ja. als je echt elke keer 72, elke keer hetzelfde rondje is, ja. zit het saai? Ja, ik kijk er af en toe, ach jezus, nog 36 rond, nou dan ga ik weer even wat anders doen. Dan ga ik even het eten voorbereiden, ja, het boeit mij niet zo. Een beetje saai, de start is spannend en uh, jezus, de finish sorry, is Sorry, zit hier nou gewoon de Formule 1 af te kraken? Ja, sorry. Doe even normaal, joh. Doe even... Super even het ja, laat het nog maar even wat race geluid hoor. Maar wat ik wel even ja? wil zeggen. Nou, ja, even kort dan. Ik ga boodschappen doen nu. Boos, drie nu gaan we gaan de supermarkt dicht in de Oh land. ja, goed idee. Oké, okay, van de simpele muziek naar de simpele muziek. Oh, die paspartijn. Ik volg vandaag voor. Emilia Torini. Gun. Volg erop, de speelgoed. Ja. Een lekker barsloopje. Torini. En dat heet gun. En het kan eindeloos doorgaan van zaterdagmorgen. Vandaag hebben ze zware kosten in de Zandvoortse. Nee, niet in de Zandvoortse kant. In de, de telegraaf gelezen. Over ze gaan toch maar eens uitzoeken, hoe het nou ontzettend fout is gegaan. Een kritisch eh, rapport, rapport over de evacuatiedrama van Kabul. Dat was eh, alweer eh, drie jaar geleden, geloof ik. Uiteindelijk. Eh, nee, twee jaar geleden: half augustus 2021. Uh, was het echt een hartverscheurende toestand in Kabul. Want de Taliban kwam er aan de macht. En de Taliban... Oh, oh de Taliban hebben we meer ervaringen mee. Op een of andere manier zagen ze dat niet aankomen. Terwijl andere landen het wel zagen aankomen. En uiteindelijk al mensen hadden teruggetrokken uit hun land. Uh, en, en wij Nederlanders hebben dat op het laatste moment... Uh, ja, zal of laten gaan. En toen uiteindelijk moest noodplan op poten worden gezet. En dat liep voor geen kant. Echt mensen belden. En op die uh, appgroep die uh, gemaakt was... ...werden allerlei dingen verteld. Kom wel naar het vliegtuig, kom niet naar het vliegtuig. Ik ben al een paar keer bij het vliegtuig geweest en wat daar gebeurt is... ...drukte, uh, gesloten gates, veel kogels in de lucht, dus blijf er weg. En uiteindelijk waren de, de heftige beelden te zien van mensen die uiteindelijk aan, aan vliegtuigwielen hingen... ...en naar beneden vielen. Nou, dat is geloof ik maar één geweest. Maar het was echt wel bizar wat zich daar heeft afgespeeld. Mensen die ook dood gegaan zijn, mensen die in, in, in, in prutsloten terecht zijn gekomen. Nou, daar wordt nu onderzoek naar gedaan... Wat is dat aandeel van de Nederlandse regering had dit niet even anders gekund? Hè? Jezus, hm. dan heb je contacten in zo'n land? En dan komt het erop aan en dan kunnen ze gewoon niet een, een, een, een, uh, bewoners uh, terugtrekken. Noem je dat? Uh, laten evacueren op een mooie manier. Nou mm -hmm. ja, je toch over hebt over beelden. Ja, uh, in de Iraakse hoofdstad uh, in Baghdad uh, hebben de autoriteiten alle reclameschermen op straat moeten uitschakelen. Op een druk kruispunt. De aanleiding is een hek geweest waarbij op een van de schermen porno te zien is. Oh geweest. kijk, altijd leuk. Leidt wel wat af moet ik zeggen. Ja? Ja. Ja, maar zijn ik zou dan even langs de kant afleiden? gaan staan. <lacht> ik zou even langs de kant gaan staan. Kijken of ik nog ideeën kan oppikken, maar... Uh... Ja, cool. dus alles moest uit. Ja, ja. En, en het blijkt dus dat het minuten te lang te zien is geweest. Oké. Okay. Ja, toen werd er toch besloten om de stroomkabel door te knippen. Oh ja. Krijg je dan een soort kettingbotsing of zo? Ja. ja, ik weet niet. Volgens mij staat ze heel erg. Dan echt... knippen ze door. Ja. Ja, dat is wel heel effectief. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb ooit een vraag gehoord. In Israël had je ook een grote drive-in. Uh, was het een drive-in-bioscoop? Uh, drive drive-in-bioscoop. En uh, die was bij de. Uh, vrij snel weg. Uh -huh. En daar was ook op vrijdagavond altijd uh, porno te zien op zijn groot scherm. En nou ja, als je op een bepaalde manier op een bepaalde weg reed, op een bepaalde weghelft, dan kon je dat porno meekijken. Dus dat wisten heel veel mensen. Dus die gingen op dat weghelftje rijden en dan konden ze toch nog een klein beetje zo meekijken. Nou, dat zag wat niet helemaal goed uit. Ik vind uit. het wel echt een, iets trippies terug voor mannen eigenlijk. Dat uh, dat hebben, ik weet niet hoor. Nee, daar kunnen wij niks aan doen, dat is ingebakken. Ja, dat is, uh... dat is echt ingebakken. Wij moeten ons voortplanten. Dat en... zijn jagers, hè? Dat een ja. jagers. Je ja. denkt van, oh, wat kan ik hem nou stoppen? Oh, daarin! Nee, ah. dat was de verkeerde. Ja, we hebben eh. de beller. En nu heb ik eigenlijk weer een... Uh, nou, het is niet weer die Evert? Ja. Jawel, hè? Ik ga eens kijken voor de Evert. Dus. Uh, Evert goede... Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen. Kunnen wij straks uh, met elkaar uh, bespreken? Ah. Dat lijkt me gezellig. Ja, Evert, nog even, even kort. Ja? Wij zijn niet veel wijzer dan jij hoor, momenteel. Wat zeg je? Wij zijn niet veel wijzer dan jij dat bent. Nee, maar dat, dat is alvast uh, al een hele interessante, vind ik. Ja, oké, okay, ah. dat wist jij natuurlijk al van al. <laughs> je kent hem al jaren, dus je ja, denkt, ja, nou, ja, nee, waarvoor zou ik die man bellen? Ik word er ook niet veel wijzer van, maar je gaat toch proberen. Dat gaat toch proberen. Ik weet meteen even wat jullie, uh, jullie show hebben, wat jullie doen en dat soort zaken. Oké. Okay. Uh, Leuk. Maar eh, gaan we dat dan op twee zenders live doen? Ja, dat kan je over 3,5 minuut. Over 3,5 minuut? 2,5 minuut. minuut. Oh, dat wordt wel heel lastig time ja. hoor het wordt wel een heel lastig, time, over 2,5 minuut. Ja, Hoe lang duurt jouw plaatje nog? dan? <laughs> ja, Ik heb geen plaatje momenteel. Momenteel ben ik gewoon aan het praten op de radio. Ja, oh, zit ik alweer in het uitzetten? <laughs> ik zit alweer in het uitzetten. We kennen de standpoorten je ja, je ja, voor je. Ik schiet me iedere keer, rot, joh. Ja. Nou, ja, dan doen we het nu toch? We ja, uh, wat, schakelen we nu naar jullie toe. Dus schakelen we ja. nu naar okay. oh, wa Maar wa wa Wat gaan we doen dan? Precies. We worden altijd ja, een beetje. Luister me recht naar de legendarische Bart Jean. Oké. Okay. nou vertel. Ja, op een of andere manier zitten we op twee zenders tegelijk. En uh, kijken of we iets bij kunnen dragen aan deze... Is RTV 80? Nee, dit is weer een andere radische zon. Nou goed, ik wil het nog even melden. Het regent in Zandvoort, dus nou. als die deze kant opgaan... Uh, neem een paraplu mee en een hele stevige... Ja. Het lijkt meer hagel wat momenteel ja. naar beneden komt, denk ik. Hè? Ja. Ja, het zou wel 21 mm per uur zijn nu. 21 mm per ja. is dus okay. best wel veel. Nou, ik hoop niet dat het wagens daar last van hebben, want uh, om tien uur beginnen de wedstrijden. Ik kijk even omheen. om godsnaam, is dat ja, waar? Ja, ik heb, ik heb uh, de wedstrijden hier, uh, de race begint pas om half twaalf. Oké. Okay. De, We gaan de eerst trainingen, door, maar ja. ondertussen... We gaan de eerst de banen even uh, droog rijden. Het ja, is de kwalificatie hè, vandaag. Morgen is de finale, vandaag ja. is de kwalificatie. Oké, ja. oké. Okay, okay. nou, de, de kans is groot dat Max het allemaal weer gaat wennen, want hij staat al heel erg hoog. Dus dat is uh, goed om te weten. En als we toch over auto's op de weg hebben, dan is het wel weer grappig. Agenten in de Amerikaanse plaatsje uh, ze hebben uh, ogen, met hun ogen staan te knipperen. Want dat zagen ze daar. Iemand met een speelgoedjeep. Zo'n wagentje wat je namelijk uh, gewoon op de uh, kermis kan kopen, weet je wel. Daar zat hij in, de 51-jarige man. En hij was gewoon de snelweg opgereden, hij was onder invloed van iets. En uiteindelijk uh, hebben ze hem van de weg gehaald en het wagentje teruggebracht naar de speelgoedzaak. En het opgepakt man. 2% nee, wangverpleging. Uh, waar zit hij nu op te wachten? Zit hij nu te wachten op een... Uh... Ja, nee, daar Volgens komt hij. Volgens mij nog een paar Daar seconden. komt hij, de telefoon hij. gaat. Moet daar ik hem erop opnemen of doe jij het zelf? Je nou meer, je meer meer. Hallo? Ben ik... Nee, dat is weer een ander lijntje zeker. Zal ik, dus zal ik hem opnemen? Kun oh, jou... dat is weer een ander lijntje. Hallo? Zie je hem? Uh, nu zijn we er, dames en heren. Zo, nou, vertel. Regent het bij jullie ook zo hard trouwens? Oh. 42, heaven in my hands. We gaan live over naar uh, onze collega's in Zandvoort. Goedemorgen. Dag Wilco. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent bezig met de ochtendshow op uh, CFM met uh, onze collega's in Zandvoort. Dat doen is... jullie de avondshow of niet? Uh, ja, wij doen, uh... wij doen de avondshow, ja. Oké, okay. dat ja, is goed, dan is dat duidelijk. Ja. ja. Hé, hey, dag, uh, dag Wilco. Jij, uh, jij zit dicht bij het vuur. Ja. Etterlijk en figuurlijk, dichtbij het uh, circuit van Zandvoort. Um, kunnen jullie daar iets mee als lokale zender? Of, uh... Jazeker. Ja? ja, we zitten. Er wordt een rechtstreekse uitzending van uh, Goedemorgen's Zand wordt sowieso vanuit uh, Rabbel. En dat is het racecafé. Misschien heb je dat wel gehoord van Mar Marcel Bus Buscher. Ja. En uh, daar is uh, iedereen ook welkom. En daar wordt ook morgenmiddag alle de race bekeken. En daarnaast zit er ook op het circuit een aantal mensen. En er zitten een aantal mensen in dat grote hotel van... Uh, uh, het NH-hotel, volgens mij. En die hebben zicht op de baan? Ja, volgens mij wel. Ja, Oké. Okay. Okay. Maar we hebben Leon. En, die, uh, en, en dat is onze... Uh, Razende reporter, dus een uh, man... Uh... Je hebt verschillende mensen ter plekke die dan oh, yeah. in, de, in het dorp gaan kijken wat er allemaal speelt. En een beetje sfeerimpressies maken, dat is natuurlijk het belangrijkste eigenlijk. Want ja. het vet is gewoon een rondje rijden, zeg ik altijd. Ja. Nou. Maar, maar echt het verslag doen van de, van de wedstrijd, dat mogen jullie volgens mij niet, hè? Nee, dat mogen wij niet. Dit is een heel gesloten organisatie, daar kom je niet zomaar tussen. Nee. nee dat, dat, dat heeft allemaal met rechten te maken met geld. Dat ja, dan moet je of een oliegigant zijn of uh, van die zakjes verkopen, dan kan je iets uh, uitvoeren. <laughs> ja. Nee, sorry, ja, ben ik heel... Uh, Nicotine, -zakjes. Nicotine zakjes. Nicotine zakjes, dan mag je iets uh, bijdragen. Okay. Maar goed, maar wat krijgen jullie ervan mee? Want jullie zitten in Castricum. Nee, ho, ho, Wij zitten in, uh, in Egmond, hè? Egmond, oké. Okay. Ja, wij, wij zijn er voor de gemeente Bergen. Sterker nog, wij hebben zelf ooit een programma gemaakt samen hier in deze studio uh, op de woensdagavond. Is dat langer dan twee weken geleden? Ja, dat was langer dan twee weken geleden. Ja, dat wordt hoe moeilijk. Je, uh, hoe jouw geheugen rijdt. Ja, zeker. Dat was de avondshow inderdaad. Ja. Um, dat was gezellig. Maar uh, wat doen jullie zo uh, op deze ochtend uh, in Toepak Leeft, want zij heet het programma. Ga, ga ik nu in mijn eigen programma vertellen wat, wat, wat we doen. Ja, natuurlijk. Ja, dat... Nee, dat gaan we niet doen. Je, je hey. ziet ook live op de uitzending in, in Egmond. <laughs> ja, ja, dat weet ik wel. Om reclame te maken daar. Ik, ik, hey, uh, Evert? Ja. Mooie uitzending. Laat maar. Ja. Laat maar. Hey. Gemotiveerd, jongen. Nou, ja, dan maar, dan maar, dan het duurt goed. te lang allemaal, dit. Ja. Ik, ik spreek je later. <laughs> ja, hoi. Veel plezier in de Opmerkshow. Ja, jullie ook. Hoi. Hi. Hoi. Moordat we eindeloos doorgaan praten in ja. allerlei persoonlijke verhalen, dan kunnen we het hier wel even bij laten, denk ik. Dit was Radio 80 vanuit Egmond. Die wilde graag weten wat hier allemaal afspeelt. Nou, dat weten de we, dus wel. Dan gaan we hier even naar een beetje het Wilco. De plaat heet Wilco. En het nummertje heet ook Wilco. Tot de volgende. Are you I'm Heet Wilco van de band Wilco. En het album heet eigenlijk nog Wilco. Heel weinig inspiratie. Dan ga je echt dingen Wilco noemen. Zeg, jezus man. Nou goed, we hadden het over net contact over het circuit uh, Zandvoort. En vandaag in de Telegraaf nog een heel stukje gelezen met Gijs van Lennep. Hij groeide op uh, met het circuit. Hij uh, was op jonge leeftijd uh, was hij al getuige van de eerste keer dat de formule... Of dat, uh, niet de formule, dat het circuitpark open ging... En dat is dus 75 jaar geleden. Hij is zelf 81, toch steeds kwiek op de fiets door Zandvoort heen. Geen elektrische, gewoon een fiets zie ik zelf. Ja, heel knap, ja. Hij uh, is nog goed bezig. En hij weet mooi het verhaal, dat hij stiekem door de duinen Of onder de hekken doorkropen... om uiteindelijk gewoon een beeld te krijgen van uh, de race of hier bij Zandvoort. Leuk. Ja, ik heb hier wel een leuk detail. Ja. Ja, want ze waren toen begonnen, hè? En de, want er was al voor de Tweede Wereldoorlog een stratenrace. Ja. Maar toen na de hand gingen ze dus, uh, besloten ze eigenlijk... Uh, omdat een deel van het zand wordt voor de Duitse Atlantiek was gesloopt... hebben ze eigenlijk besloten om dan te gaan een racebaan te maken. En de bouw verliep met horten en stoten... en eigenlijk wilde de overheid het stilleggen... want ze wilden gewone bakstenen gebruiken... die eigenlijk voor de bouw waren. en Nederland moest natuurlijk opgebouwd ja, worden. Oh ja, maar raceliever, Prins Bernhard, daar hebben we echt de opa van... Ja. die kwam tussenbij en stak alsnog 20.000 gulden in het bouwmateriaal... waardoor de bouw kon worden hervat. Ja. En de eerste grote... De wedstrijd werd dus gewonnen door prins Bira van Siam uit Thailand. Leuk hè? Serieus, he? hey. Prins Bira? Dat, ja, dat ja. was dus een. Ja, ja met, met, met zonder E. Zonder werd het e. toen ook gedronken? Ja, nou, ik, ja. Nee, weet ik niet. Logisch. Uh. Maar ja, het circuit was niet alleen decor voor de, uh, voor de allersnelste boliden. Er waren ook motoren races. en uh, Er waren dus Formule 3 races en de korte rijden en uh, truckwedstrijden. Leuk hè? He? Oh, oh, Oké, okay. heel goed. Wisten jullie ja. trouwens dat je op het circuit ook kan trouwen? Nee, ja, dan nou, zijn dus ooit eens, is Het is een huwelijkstaanzoek. zoeken? Uh, ja, in 2012. En kan ik dan wie, zeg maar? Met mij trouwen. maar... Ja. Ja. Nou, ik kunnen ik dan? we dat straks doen op het screen? Want het zijn uh, Vanessa... Ene Vanessa en Bart zijn als volgewezen in 2012. Oké, okay, ja, wat ja, leuk. Ze zijn toen getrouwd. Is er ja. maar één, één uh, stel geweest dat daar ja, getrouwd is? in racepakken zijn ze getrouwd. Oh, wat oh leuk. Ik dacht op de trek. Op de trek. Of, of wat ook wel mooi is met zo'n oude... Zo'n hele oude fort... Oh ja, daar ben ik oh. in getrouwd, in de oude theeporten. Ja, ja. zeker. Of was dat de grasmaaier dit? Weet ik niet meer trouwens. Ja. Oh, zo, klinkt ook onze grasmaaier. <laughs> Goed, laatste blaadje voor negen uur. Ja, die hebben we net gehad, die was hartstikke I mooi. I sweep on my back cause it's good for the spine and cop rehearsal. I know a psychic a creature of arms and her findings are personal